1 uur, Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Bij de eerste ronde van de Egyptische parlementsverkiezingen... afgelopen maandag was de opkomst 62 procent. Dat is veel hoger dan bij de verkiezingen... onder het bewind van oud-president Mubarak. Officiële uitslagen zijn er nog niet... maar er zijn wel wat voorlopige cijfers uitgelekt. Daaruit zou blijken dat de gematigd islamitische moslimbroederschap... de grootste partij wordt... direct gevolgd door de streng islamitische Noor-partij. Die wil strikte naleving van de sharia-wetgeving... Het blok van liberale partijen zou volgens de uitgelekte cijfers als derde eindigen. In de eerste ronde werd gestemd in Cairo, Alexandrië en zeven provincies. De rest van Egypte stemt de komende weken. In Koblenz in Duitsland loopt de evacuatie van 45.000 mensen voorspoedig. Ze moeten voor zondag hun huis uit... vanwege de ontmanteling van zware vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog. Door de extreem lage waterstand van de Rijn... zijn de drie bommen aan de oppervlakte gekomen... Bijna de helft van de inwoners van Koblenz moet zondag tijdelijk weg uit hun huis. Ziekenhuizen worden ontruimd, toegangswegen worden afgesloten en het treinverkeer wordt stilgelegd. De komende dag worden zo'n 200 gevangenen in Koblenz overgeplaatst naar gevangenissen in de buurt. De Spaanse tennissers hebben in de finale om de Davis Cup een 2-0 voorsprong genomen op Argentinië. In Sevilla won David Ferrer de afgelopen avond in vijf sets van de Argentijn Juan Martín del Portro. Afgelopen eerder op de dag had Rafael Nadal al in drie sets gewonnen van Juan Monaco. De Davis Cup finale bestaat uit vijf wedstrijden. De komende dag staat het dubbelspel op de agenda. De Spanjaarden kunnen de finale dan al beslissen. Het zou de vijfde keer zijn dat Spanje de Davis Cup wint. De Argentijnen wonnen hem nog nooit. Het weer, vannacht op veel plaatsen regen, minimaal rond vijf graden. De dag begint onstuimig met regen en in het westen ook windstoten. Smiddag zijn er opklaringen, het wordt een graad of tien. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. En CRV. Casa Luna. Klaas Trupsteen. Goedenacht, welkom bij het tweede deel van Casa Luna. We zijn er tot twee uur. En in dit uur wil ik het graag met u hebben over wat u gelukkig maakt. En hoe zorgt u ervoor dat u zo vaak en zo lang mogelijk gelukkig bent en blijft? Um, ja, ja, ik noem eerst mijn even telefoonnummer 0800-1121. Uh, in de loop van de uitzending zal ik er zelf ook nog wel iets over zeggen. Casaluna at ncrv.nl, dat is een teaser en dan hoop ik dat u blijft luisteren. En dan hebben we ook nog uh, de twitteraars, hashtag Casaluna. Even kijken, er wordt al getwitterd. Uh, Arthur Jaspers die schrijft... mensen die geluk ervaren in huisje, boompje, beestje... die durven niet gelukkiger te zijn. Dus uh, die zijn behoudend, zou je dan kunnen zeggen, denk ik. Dan hebben we uh, Zorretje, die schrijft... Uh, mooi gesprek, geluk zit in jezelf... maar geluk is ook niemand uitsluiten. Elkaar respecteren, erbij horen. En dan zag ik ook dat er al een mooie mail binnengekomen was. Er zijn een paar mailtjes binnengekomen. Even kijken... Oh, we krijgen een kaartje, een kerstkaartje... van Adriana Biesbroek, met veel geluk daarop geschreven. En dan uh, een mailtje van Janne, en die schrijft... Wat mij helpt om gelukkig te zijn... is het verzamelen van mooie momenten. Sinds een aantal jaar houd ik namelijk bij... welke mooie momenten ik beleef. Deze schrijf ik op, of ik maak er plaatjes van. Ik vind het fijn omdat ik zo niet met een chagrijnig hoofd hoef te gaan slapen... en ik kan op een dag lekker genieten van wat ik meemaak... en ik merk de mooie momenten ook beter op. Het verzamelen van die momenten heeft me erg geholpen... in tijden dat het wat minder ging. Voordat ik zo de kracht van het verzamelen merkte... en nieuwsgierig was naar de mooie momenten van anderen... besloot ik een jaar geleden om ook de mooie momenten van anderen te verzamelen... op mijn website www.plukjemomenten.nl. Daarom vraag ik vooral... Vooral in de trein aan mensen of ze in de afgelopen dagen een mooi moment beleefd hebben. En of ze dat moment willen tekenen. Het is gaaf om te zien hoe positief mensen op zo'n vraag reageren. Er ontstaan dan mooie gesprekken, eh, vrolijk pratende treincoupés. Mensen in de treincoupés, denk ik. Of een ontroerend kaartje dat snel in je handen gedrukt wordt. Voordat iemand moet uitstappen. Ik wens je nog een mooie uitzending, Pluxen. Janne was dat. Oh, die kunnen we eventueel nog bellen zometeen meteen het staat een telefoonnummer bij. Ik weet niet of dat uh, overgekomen is. Anders dan, uh, zeg ik dat zo gewoon nog een keer. Uh, dan ga ik eerst maar even naar een andere beller. Louis, goedenacht. Goedenavond. Sorry, goedenavond. Ik ben al wat ouder. Ik leef in mijn 83ste levensjaar. Zo. En voor mij is het... Uh, je bent gelukkig als je tevreden bent. Dan kan je gelukkig zijn als je arm bent. Dan kan je gelukkig zijn als je ziek bent. Uh, kan je, met alle dingen kun je gelukkig zijn. Maar is, voor, is, is geluk voor u dan hetzelfde als tevredenheid? Ja, ik, ik. bijvoorbeeld uh, mensen zijn tegenwoordig, maar met meer en meer, ze willen meer geld, ze willen meer. Nee, met het feit die zich voordoen. Als ik arm ben, ja. zeg ik altijd, of een, uh, eh, dan word je creatief. Heeft u dat aan Den lijve ondervonden? Ja. Ja, ja, want ik heb, ten eerste heb ik de oorlog meegemaakt. Ja. Ten tweede, ik ben <coughs> nu, <coughs> nu alleen, ik ben maar een vrouw verloren. Ja. Uh, ik heb heel veel contact met mensen. Dus ik moet even zeggen, als u uw lief verliest, dan zijn wij collega's. Want je weet niet wat dat is eerder, als dat je het zelf meemaakt. Je kunt honderd dingen bespreken, we doen dit, we doen dat, we doen dus... Hebben wij ook gedaan. Maar je weet pas echt wat het is. Als je het zelf meemaakt. Hoe lang is het geleden voor u? Negen vrouw... jaar. En mijn vrouw leeft nog steeds. Klinkt u misschien gek. Daar ben ik heel erg gelukkig mee. Heb zij mij geleerd. Zij zei altijd als ik er niet meer ben. Leef ik voort in de harten van de mensen die van me houden. Dat harten is natuurlijk een symbool. Er is dus geen hemel of gewoon... Ik heb haar hartstikke dood in mijn armen gehouden. En zij leeft in mijn hart, want ik kende haar langer als mijn kinderen. Langer als haar ouders. Ik kende haar het langst. Dus die herinneringen aan haar, die heb ik steeds bij me. Ja. Zij kan dingen tegen mij zeggen als ik zeg: ja, tot dat, dat, dat, dat met de kinderen gebeurt. Dan hoor ik haar als waren dingen zeggen, die ze vroeger zei. En dan nee ja. En dat bedoel ik met tevreden, Daar ben ik gelukkig mee. Maakt zij u nog steeds gelukkig? Ja, ook dat. En ik ben steeds gelukkig, ook met mijn, ook met mijn ziekte. Het klinkt dan heel erg raar. Uh, hoe moet ik dat uitleggen? Wat, wat, wat heeft u dan voor ziekte? Nou, niet, niet zergens of zo, maar ik heb hartgekken stoornissen. Ja. En met lage bedoeldruk. Ik heb van mijn 16e al lage bedoeldruk. Ik weet niet of je dat kent, maar dan krijg je van die aanvallen en dan uh, wordt het een beetje donker om je heen. Als het een beetje doorzit, dan moet je gaan zitten. Dan krijg je drang om te zitten, want je benen worden slap. Je kan niet meer op je benen staan. Mm -hmm. En dan, na van tijd is dat over. Maar nu ik ouder word, je, je wordt vaak oud. Mensen met een uh, uh, lage bloedruk, die worden oud omdat hun hart niet zoveel heeft. ...pompen als een ander... ...omdat hij weinig bloeddruk heeft. Maar nu kan het soms dat mijn hart... ...niet meer, omdat het ouder wordt... ...niet meer dat bloed omhoog drukken... ...vanwege de lage bloeddruk. En dan wordt het ook alweer duister... ...en dat kan, er heb ik medicijnen voor. Maar het kan... Uh, ...dat dat doorgaat... ...en dan wordt het helemaal donker... ...en dan ben ik weg, dan staat ja. mijn hart stil. Dat is eigenlijk een wens die heel veel mensen hebben... Ja, het Omdat best... het een mooie manier is om dood te gaan. Ja. Ik heb bijvoorbeeld. Eh, eh, Nieuwjaarspresentjes. Ik heb toevallig nu ook. Weer, ik vijf. Eh, Veelmaal mensen die dan ook hun partner verloren zijn enzovoort. En dan doe ik er altijd een nieuwjaarspresentje bij. He, dus bijvoorbeeld van 2010. Dat is een presentje voor het nieuwjaars. Een tekst. Verheug je op elke dag dat je leeft. Zelfs op je laatste. ...beleef je iets ongekendst. Hm. Ja, vooral dan, ja. Ja, dan blijf je iets wat je nog nooit meegemaakt hebt. Ja. Maar mag ik even wat, even wat anders vragen? Want er zijn een paar... Twee dingen wil ik in ieder geval nog van u weten. Want u, u zegt, pas als je je vrouw verloren bent... ...of je man, in ieder geval je partner... ...dan weet je wat het is en dan word je als het ware een collega. Dan word je een soort lotgenoot of ja, zielsverwant ja. misschien wel. Ja, dat vind ik een beetje weer zwaar, hè? lotgenoot. Nou ja, maar nee, wat ik graag wil weten van u... want de, de manier waarop u daarover praat is wel heel mooi. En, kom, komt u veel mensen tegen die, die dat op dezelfde manier beleven? Uh, uh, ja, met de al pratende hè, praat je erover. Bijvoorbeeld, ja, nee, kan ik nou niet, maar bijvoorbeeld iemand pas... Ik, ik uh, sta veel op een camping. Dan in, na in de winter overlijden de uh, mensen. Pas iemand van die ik dan zo'n camping kennis, mensen die ik ken, die uh, overleed. En dan heb ik dan een, een gesprek mee. Hè? Mm -hmm. En uh, dan wat uh, vertel ik mijn ervaring. Iedereen moet het op zijn eigen manier proberen eroverheen te komen. Ik heb verteld... Ik, ik heb vanaf de eerste dag dat mijn vrouw overleed, we hadden altijd s'avonds, ons huis heet Leefhuis, we hebben heel veel jeugd opgevangen. Daar praten we s'avonds daarover van mensen die in de problemen zaten, en, nou, hoe we dat opgelost hebben enzovoort, voordat we slapen gingen. Iedere avond, dus heb ik van het begin van ik heb hartstikke dood in mijn armen gehouden. Ik heb elke avond dat voortgezet in de vorm van dat ik even met de plaat in een boek, en dat schrijf ik op, wat hm. ik meegemaakt heb die dag. Schrijft u voor haar? Ja, nou ja, dat, dat kan je zo zeggen. En nou, dat vertel ik dan aan mensen. En er zijn mensen die zeggen ja, want dan kan je dingen kwijt, al is het maar op bloot papier, blank, bloot papier, die je. Uh, ...niet aan andere mensen kwijt kan. En het is tegenwoordig zo, zo gauw dat mensen die zo iemand eh, die dat dan meemaken... ...dan moet het heel gauw over zijn en niet te veel zeuren erover. En mensen moeten er juist heel veel over praten. En met die dingen wat heel moeilijk is om met een ander over te praten... ...kan je met dat boek in dat boek... Over praten, of in dat schrift. Ja, begrijp ik. Um, Louis, nog, nog, nog één ding, want dan moet ik ook even door naar de volgende bellen. Ja, uh, sorry hoor. Nee, dat geeft niks. Maar uh, wordt het lastiger om tevreden of gelukkig te zijn als je ouder wordt? Of, of... Nee, juist, juist makkelijker. Ja? Juist makkelijker, omdat je ervaring hebt. He? Je, je hebt levenservaring. Dus uh, ja, bijvoorbeeld, ik had het ten ziekte. Ik heb daarvoor, heb ik eens een keer een ongeluk gehad. Het ging bijna door een rui door met storm. Goed, dat geeft niet. En toen heb ik mijn hele arm Het was helemaal uit de kom. Ja. En een, een, een, een, een wekenlang in mijn eentje. in een Mitella gelopen. En nou ja, goed. dan moet je alles met één arm doen. want dat was nog eens mijn rechterarm. Nou, daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Mijn ja. bed opmaken, het huis doen. Ja, en ja. Dus je bent uh, gewend om met tegenslagen om te gaan? Ja, ja. En, en, ja. en doordat je dan dat uh, meemaakt en leert en daarmee tevreden ben... ja, dan, dan, dan, ja, dan, dan voel je je geluk. Tenminste, ik hoop dat u zich dat voor kan stellen. Ja, ik geloof het wel. Ik dank je wel, Louis, voor het bellen. U. Ja, goedenavond en succes verder met... Ja, de, bedankt, de, bedankt, hè? De, Doeg. Er zijn nog wat tweets binnengekomen. Janneke die schrijft geluk, dat ben je, daar ben je zelf verantwoordelijk voor. En volgens schrijft daarboven... Dat vind ik wel grappig, heeft niet veel met geluk te maken. Misschien ook wel trouwens. Is het duf als je als 19-jarige Casaluna luistert? Tuurlijk niet. Ze zijn aan niet duf. Wor je heel wijs van heel gelukkig. En uh, dan hebben we nog. Uh, Janne. Die heeft waarschijnlijk net gemaild. Ook. Janne plukt nu een mooie uitzending over geluk bij Casaluna. En dan Kalahiri. Uh, oh, Janneke, gaan we nu bellen. Gaan we nu bellen of straks? Nou ja, in ieder geval Kalahiri. Door meditatie word je milder en meer tevreden met jezelf en je omgeving. Misschien niet gelukkiger, maar uh, wel minder gelukkig. Ik kijk ook nog even naar de mail. Is ze al aan de telefoon? Janne? Nee, nog niet. Uh, Nee, nou, verder in de mail staat er niks. Dus we gaan... Oh, Timo hebben we aan de telefoon. Goeienacht. Uh, Goeienacht, Klaas. Met Timo uit Haag. Hallo. Hoi. Uh, nou, ik heb een heel traject met uh, geluk gehad. Ja. Uh, maar laat ik eerst maar zeggen wat ik als geluk definieer. Uh, geluk definieer ik als een gebrek aan onvervulde verlangens. Dat is eigenlijk het centrale thema, zeg maar. in het traject wat ik heb meegemaakt. Gebrek aan onvervulde verlangens. Hebben wij elkaar een tijdje geleden ook aan de telefoon gehad over, ja, over vrouwen? Toen, toen braken we op dit punt. En tenminste, toen was het gesprek afgelopen op dit punt. Ja, ja dat maar. komt omdat jij mij vergeleek met Lex en mij helemaal niks vond. Toen ik was ik zo nog, geïrriteerd. Ik heb me nog, ik heb me nog voor ons schuld bij de redactie later. Oh, dat hebben ze niet doorgegeven? Nee, dat ja, nee, ja, hadden Dat je het een heel leuk gesprek vond, dat je helemaal niet gekwetst was. <laughs> nee, dat klopt. Ja, oké. Okay. Nee, maar toen waren we al best wel een ja, gesprek. Ja, toen waren we lang weten. bezig, ja. Uh, maar nog even, gebrek aan... Onvervuld verlangen. Ja. Nou, en, uh, het begint zeg maar dat ik uh, nogal beschermd ben opgevoed. Ja. Maar beschermd houdt ook wel in beperkend, zeg maar. Dus dat lokt eigenlijk bij mij als kind uh, uh, twee emotionele reacties uit. Aan de ene kant uh, vlucht ik in het liegen om zeg maar mijn vrijheid op te rekken. Ja. En aan de andere kant, zeg maar, de frustratie die ik thuis opliep, die ik niet kwijt kon, die vertaalde zich in agressie naar eh uh, situatie buiten het gezin. Jij was een beetje onhandelbaar op straat? Ja. Nou, niet op straat, op school voornamelijk. Oké. Okay. Nou, en op een gegeven moment uh, heb ik besloten van, dit gaat niet zo verder, want ik zag wel, zeg maar, in dat het een bepaald mechanisme was. Dus ik, ik heb op een gegeven moment besloten om de agressie af te sferen, als het ware. En ook te stoppen met liegen. Ja, maar dat mankeert je natuurlijk wel enigszins emotioneel. Waardoor ik, zeg maar, eh, niet meer goed in staat ben om mijn ego te verdedigen. Als het ware. Omdat je niet meer liegt? Ja, omdat, zeg maar, die, dat, dat het sterkst ontwikkeld was van jongs af aan liegen en agressie. Ja. En, en dat, als je dat afhakt, zeg maar... Dan ben je je verdedigingsmechanisme ja, kwijt. Ja, als het ware, ja. Geïnspireerd op de Bijbel te gaan, is misschien wel toepasselijk voor de NCRV. Het is, het is best wel moeilijk om jou meteen bij te houden, hè? want je hebt er goed over nagedacht. Uh, hoezo geïnspireerd op de Bijbel? Nou ja, dat is mijn rijstruisje hoor. Maar uh, als je linkerarm steeds hak hakken dan af of zo. Ah oh, ja, en als je, met, als je met je linkeroog een vrouw beheert ja. die niet de jouw ja. is, dan moet je hem eruit. Hè. Ja, nou, dat, dat heb, ik, daar heb ik nooit last van gehad. Van, van het begeren van vrouwen? Nee, van een vrouw die de mijne niet is. Hey, alle vrouwen zijn van jou? Nee, maar gaan nu de hele andere kant op. Ja, ja, ik vind het wel een interessante kant, wil ik zeggen. Maar ik wil eigenlijk even helemaal terug ja. naar het gebrek aan onvervuld gelang, verlangen. Ja. Dus als je geen dingen hebt waar je naar verlangt? Nou, dat, dat, dat, dat komt vanzelf uit het hele trek dat ik doorgelopen heb. Dus het is makkelijk, zoals ik het van voor en af aan vertelde, hoef, hoef je geen sprongetjes te maken. Ja, ja, ja, maar ik wil toch een beetje grip ophouden als je het niet erg vindt. Ja, wat je wilt. Dat uh, gaan we wat... jouw leven doen. <laughs> ja. Ja, tenzij je er bijna bent, dan moet je het even afmaken, maar anders dan, dan vind ik het een beetje lang duren. Ja. Ik ben er bijna. Oh, nou vertel dan maar. Ja, ik heb dus altijd uh, zeg maar omdat ik emotioneel uh, zeg maar, gemankeerd was of gehandicapt, uh, zelf inflikt weliswaar maar toch, uh, heb ik altijd uh, heel zuinig omgesprongen met, het, uh, met, het, met mijn eigen verlangens. Ja. Dat deed ik pas eigenlijk als alle vezels in mijn lichaam zeg maar, aangaven dat er geen bezwaar was als het ware, dat ik ergens helemaal gepassioneerd voor was. Ja. Maar voor, voor de rest ben ik altijd meegedreven op het verlangen van de ander. Omdat die ander dan zeg maar, zijn eigen verlangens kon verdedigen. En ik dus zeg maar, gewoon in, de, in, de, in de, achterban, ja. de achterban kon blijven. Alleen de meeste mensen hebben meervoudige verlangens die ook weer conflicteren met elkaar. Dus ik, ik heb ook me aangeleerd om zeg maar, de verlangens van anderen te isoleren. De belangrijkste verla verlangens van anderen te isoleren. Zodat ik daarop mee kon liften. Ja. Maar op een gegeven moment uh, ja, uh, lukte dat ook niet meer. Omdat je gewoon niemand... Uh, ze, kan vinden die een verlangen heeft, wat zeg maar equivalent loopt met jouw gehele wezen. Ja, maar ik wil even kijken, hoe is het gesteld met jouw geluk? <laughs> nou, momenteel aardig, want ik ben ontzettend gelukkig, maar heel passief. Omdat ik eigenlijk op een gegeven moment besloten had niet meer te verlangen. En dan word je ook gelukkig? Nee, ja, dan ben je wel gelukkig, maar ontzettend passief. Dus je gaat langzaam dood, zeg maar. Momenteel, en dat was dan een waar we de vorige keer op, op geland waren. Momenteel ben ik dus uh, voor, voornemens om actief te gaan verlangen naar niets. Jeetje, daar gaan dat, we dan de volgende keer weer over door, Timo. Dat is er altijd namelijk. Actief verlangen naar niets. Ja. Het is best, ik, moet, ik moet namelijk ontzettend goed nadenken om jou helemaal te kunnen volgen. Dus ik, ik maak weer even een pauze en dan gaan we de <lacht> volgende keer door. Oké? Okay? Is het goed? Ja, dankjewel voor het dankjewel. bellen. Doeg. Uh, Janne, ja, van de mail. Dat klopt. Ja, dat was leuk. Hoe gaat dat nou in die trein? Want oh ja, misschien zijn er mensen die dat mailtje net niet gehoord hebben... maar jij, jij, jij roept mensen op. Oh, nee, laat ik het anders zeggen, je bent zelf begonnen met het uh, bijhouden van geluksmomenten. Mooie momenten die je beleeft, die schrijf je op. En je moedigt andere mensen dat aan, uh, aan dat ook te doen. En je hebt ook een website waarin, dat je, waarin je dat allemaal noteert. Uh, maar hoe doe je dat nou, dat, dat aanspreken van mensen in de trein? Um, ik heb kaartjes waarop de ene kant blanco is en op de achterkant staat een uitles en mijn adres. En ik heb een pak met stiften. En dan loop ik gewoon in die paar mensen die in die coupé zitten, loop gewoon rond. En dan zeg ik, hoi, mag ik je wat vragen? Ik ben Janne en ik verzamel mooie momenten. Wil je me helpen? Het grappig. En... en dan zijn mensen over het algemeen enthousiast? Ja. Uh, ongeveer de helft van de mensen gaat daadwerkelijk mooie momenten tekenen. Tekenen. Ja. En wat tekenen ze dan? Ze uh, tekenen van alles. Uh, ik heb een keertje iemand gehad die tekende dat haar ook zo haar net paars gekleurd was. Want dat had ze geverfd, dat vond ze mooi. Ze had haar maar, ook zo haar vond... geverfd? Ja, Sommige huis. mensen worden wel van hele aparte dingen gelukkig. Ja, soms zijn ze, zijn ze heel apart. Uh, maar het gaat echt overal. Voor vandaag was er iemand die stuurde een moment op... dat ze een poncho kreeg van iemand... zodat ze niet door de regen naar huis hoefde te fietsen. Iemand had zijn rijbewijs gehaald. Um, iemand zag twee mensen bij een stoplicht elkaar helpen... Om want er zat een klein kindje achterop en die moest een mutje opgezet worden. <hums> uh, het varieert echt heel erg van hele heftige tot, tot gewoon echt die hele kleine dingen. Ik zie, ik zie de tekening. Ik heb even je, je site aangeklikt: uh, plukjemomenten.nl. Leuk tekeningetje van die poncho. Ja, die is mooi hè? Ja, zijn poppetje, ja die, dat is een poppetje. Ja, dat ziet er heel leuk uit. Een poppetje met een grote rode poncho aan. Die, die is inderdaad, die komt bijna tot de voeten. Er was ook iemand gelukkig toen ze op tv kwam, of hij? Ja. En wat grappig, joh. Helemaal Dank leuke tekeningen. Joh. Ja, heel leuk. Starbucks, iemand houdt van koffie drinken blijkbaar. Ja, daarom. En iemand was... Uh, die werd er, Dat was weer een ander iemand. Zij is denk ik een jaar of zestien. En ze zegt van... Ja, ik ben helemaal op aan koffie. Maar mijn vrienden daagden me uit om een dag lang geen koffie te drinken. Ja. En dat uitdagen was wel een mooi moment. Ja, ik zie hem ook. En waar zijn jouw eigen tekeningen dan? Uh, die zijn, zitten vooral uh, in mijn eigen boekjes. Oh. En eerst zet ik ze wel online. Maar het gaat mij er niet om, om zeg maar, mijn hele persoonlijke leven online te zetten. Maar vooral om te laten zien hoeveel er beleefd wordt. Wat grappig. Weet jij nou wat jou gelukkig maakt? Want laat ik de vraag uh, niet te, te lang uit het oog verliezen. Wat maakt jou gelukkig? Ja, dat verzamelen van die mooie momenten maakt me gelukkig. Ook die van anderen, maar ook die van mezelf. Dat ik gewoon s'avonds nadenk, oké, okay, wat was er mooi vandaag? En dan denk ik bijvoorbeeld vandaag terug dat ik in de tuin keek. En het was zo'n rezenachtig wisselvallige dag. Ja, dat uh, kan Dus wel er zaten allemaal blaadjes zaten vol met rezendruppels. En dan scheen de zon dan heel mooi op. Ah. En die waai dan op en neer. En dan denk ik, die heb ik mooi meegemaakt. Heb je dat getekend? Ja. Kan je goed tekenen? Nee, maar dat hoeft ook niet om er plaatjes voor te maken. <laughs> ik vind het zo grappig idee joh. Ben je nou gelukkiger geworden sinds je dat doet? Ja. Uh, want ik merk dus veel beter op een dag van... god, dit is ook een mooi moment. Als je dit een tijdje doet, dan heb je zoiets van... Oh ja, maar dit moet ik dan ook onthouden. En dit moet ik dan ook opschrijven of tekenen of wat dan ook. En kun jij nou ook, want ja, dit, dit, die site hou je bij, je houdt je eigen boekje bij. Is ja. dat dan ook wat je doet uh, om, om zo lang en zo uh, vaak mogelijk gelukkig te zijn? Of zijn er ook nog andere dingen? Um, ja, dit is wel uh, het En voor de rest: uh, leven met geduld en gewoon vol enthousiasme dingen aangaan en zo. En gewoon lekker rondhuppelen. Ja, en wanneer uh, huppel je dan rond? Nou, gewoon als ik over straat loop, dan denk ik nu, heb ik zin om te huppelen en dan huppelen ik even. Gewoon waar iedereen bij loopt? Ja, maar het leuke van huppelen is dat je er meteen vrolijk van wordt, omdat lekker zo'n lekkere beweging is. <laughs> Jij bent er wel goed, je hebt wel talent voor gelukt. Hoe oud ben je als ik vraag maar? Uh, ik ben 29. 29. En, en heb je ook een baan of, uh, of is dit het? Uh, nee, dit is een gedeelte. Ik ben, ben nog net mijn stukje aan het afronden. En vanaf januari ga ja, ik aan de slag bij Loesje. Oh. Oké, okay. heb je wat zo'n tekst bedacht? Ja. Welke? Um, even kijken, eentje is bijvoorbeeld... bescherm de buurtmaat deze mei. Ik ben ongemeen vrolijk. <laughs> en die klopt, hè? Huppelend vrolijk ben jij. Wat leuk, joh. Ja. Nou. Dank je wel. Ik uh, dank je wel voor het bedden. Heel veel plezier. Wat heb je gestudeerd dan? Uh, cognitive neuroscience en filosofie. Ja, ja. Nou, het heeft jou in ieder geval niet veel slechts gebracht volgens mij. Da dankjewel hey, de dankjewel ja, voor het bellen. Ja, jij heel erg bedankt. En nog een fijne uitzending. Ja, nou, goed. Blijf luisteren, zou ik zeggen. En uh, tot, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doeg, Janne. Uh, Doeg. Ik, ik denk dat het goed is om even een plaatje te draaien. Is dat, uh, uh, ja, ja, Ik krijg toestemming om dat te doen. Daarna ga ik bellen met Liedewij, dus blijf hangen. Maar eerst even muziek van uh, Ryan Adams. En dat nummer dat heet Change of Love. In the spaces in between, sadness on the faces. I could see the chains, oh, the chains, talking about the chains.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 Everything you are to me Is bigger than the spaces Anne Adams, The Chains of Love. Um, Janne heeft nog uh, weer even getwitterd en die schrijft... Uh, nee, dat was Janneke heeft getwitterd en die schrijft... Uh, Janne, dat ga ik ook doen, alle gelukkige momenten opschrijven. En tekenen, hè? tekenen moet je ook. Dan hebben wij nog uh, Barry Oosterhof. die schrijft... Uh, als iemand gelukkig is, tevreden eigenlijk... dan volgt respect, waardering enzovoort automatisch. Heb ik ervaren. Dat waren de tweets, dan nog even naar de mail... Als ik die zo snel kan vinden. Oh ja, Jan Bakker, dat is een vaste meder tegenwoordig. Je vraagt naar geluk. Daar kan ik wel een boekje over open doen. Na jaren van depressie. Oh, mijn microfoon stort in. Wacht even voor. Shit. Oh, nou, die moet ik. Hij, hij gaat steeds naar beneden. Nou ja. als u mij straks niet meer kunt verstaan, dan ligt dat niet aan mijn stem, maar aan de microfoon. Uh, je vraagt naar geluk. Daar kan ik je wel een boekje over open doen. Na jaren van depressiviteit, leidend onder andere tot dakloosheid, dakloosheid. En de opname. Drie jaar geleden ingeslaagd zijn we weer een dak boven het hoofd te krijgen in een buurt die op de nominatie staat gesloopt te worden. In de schuldsanering en nu deze week het bericht gekregen van de woningbouwcorporatie dat mijn nieuw appartement wordt aangeboden met een verhuisvergoeding van 5500 euro. Waardoor ik mijn, we zijn nog steeds in de eerste zin, dames en heren. Waardoor ik mijn haveloze en bij elkaar gespaarde inrichting in, een, in één keer kan vervangen. En nu ook echt een nieuwe start kunnen maken. uitopteken. Dat was echt één zin. Ik heb altijd gezegd, geld maakt niet gelukkig. Maar ik kan je verzekeren, soms werkt het wel andersom. Vaak heb ik de afgelopen jaren soms volstrekt vo verslagen... stil op de bank gezeten, niet wetend hoe nu verder. Deze week gebeurde het weer. Ik zat op de bank na dat bericht en voelde me een moment intens gelukkig. Eindelijk beloond voor doorzetten. En jaren van rampspoed en ellende. Er is weer een basis en dat heeft ongelooflijk uh, veel energie gegeven. Onbegrijpelijke Oh... Shit, begrijpelijke reden wil ik graag anoniem blijven, sorry. Dat wist ik niet. Uh, het spijt me. Ik weet trouwens niet of dat inderdaad een vaste mailer is, maar uh, nou ja, ja, ik heb die fout gemaakt. Ja, ik kan er niks meer aan doen, die stond erboven, het spijt me zeer. Uh, ik had hem niet gelezen, zoals je zult merken. Maar dat ik had een beetje. <laughs> Dan ga ik een beetje schamen. Nou ja, uh, Liederwei, goeienacht. Goeienacht. Hey, ik mocht je naam toch wel noemen? Ja, ja. ik. Ja, ik, word ik ben dus de liedewij van het liedje wat Ramse zo voor mij geschreven heeft. Oh, wacht even. Hoe gaat het ook alweer? Als je eenzaam bent en onbemind voelt... bedenk dan maar, je bent niet meer in je eentje. Want je bent nu aanbeland bij mij. Ik, ik doe het zo even uit mijn hoofd, hoor. Het is niet de correcte tekst, maar daar komt het wel op neer. Wat leuk dat hij dat gedaan heeft. Nou, ik heb toevallig... Ik heb geen computer. Uh, ik heb toevallig bij iemand anders op de computer gezien dat... Uh, en valide wijze uh, aanspraak maken op het feit dat het, dat het voor hem geschreven is. Maar uh, absoluut, ik ben de enige. En ja, dat kan zijn open, manager dat... van toen beamen. <laughs> maar goed. En toen was je even volmaakt over... gelukkig toen hij dat liedje gemaakt had, neem ik aan. Nou, het heeft me getroost. Want mijn tas was net gestolen na het samen eten. Met hem? In, uh, ja, onder andere zijn manager. Mensen die op zouden treden uh, in Valskaart hier in Amsterdam. En toen heeft hij meteen dat liedje geschreven? Nee, dat had hij al. En dat had hij al aan de manager laten horen. En toen zei hij, ik ga een nieuw liedje voor je spelen. En toen zei hij, over wie denk je dat het gaat? En toen zei zij Liederwijk. wij zei hij, ja, zo heet het ook. Want in de tekst komt, uh, de tekst komt uh, heel mijn naam niet voor. Het heet gewoon oh, dus hij Maar hij heeft het dus niet geschreven naar aanleiding van die tas? Want... Nee, Daar hij had, voor... het, al. Hij oh, had okay. het al. En toen moest ik dus naar, met hem mee naar huis. Toen dus zei hij, die, nergens overin zitten. Er zijn veel ergere dingen op de wereld. Ga maar lekker weer naar de derde wetering dwarsstraat. Ga maar onder de piano liggen. Daar lag een matras. Er was nog iemand bij, die was ook mee. <laughs> en toen ging hij het <laughs> dus voor de eerste keer spelen. Dus ik heb een onvergetelijke indruk. Uh, op aan, uh, Ja. En hij op jou. Het, en, het klinkt uh, uh, heel dubieus. Moest je hem toen ook zoenen? Nou, ik vloog hem wel eens in de armen, ja. Onder andere als ik hem onverwassen tegenkwam, vond ik altijd heel leuk. Eén keer in Amsterdam kwam ik het station uit, hij komt uit de tram. En ik zie hem, ik zeg, goh, wat leuk. En hij zegt, lieden wij, dus zijn armen open en knelt me bijna dood. En zegt, jij moet ook naar Egmond komen. Toen zat hij bij de, hoe heet het? Uh... Hare Krishna's. Nee, nee. de andere. Uh, nee, Yes. De Saniyassins. Ja, en toen. Maar jij moet, jij moet ook naar nou Egmond komen, want je hebt dezelfde voltage. <laughs> en? Ben je gegaan? Tuurlijk niet. Kom op, zeg. Ik hoef toch niet met alles mee te lopen. Geen rood-oranje kleding voor jou? Nee, nee. Dat doe ik alleen als ik daar zin in heb. Zo maar ik wil even, ik wil, als ik je niet mag... Uh, uh, ja, goh, ik wil je eventjes terugbrengen naar waar we over moeten praten. Oh ja, dat is eigenlijk mijn taak, dat soort dingen. Dat is een van mijn uh, makkers, dat ik... ...heel graag het taal van een ander overneemt. Dat je het graag over Ramses hebt. Ja, vind ik heel leuk. Ja. Nou, ik Duurlijk, vond het ook leuk. Precies. Maar goed, we hebben het dat over geluk. wij wat maakt jou gelukkig? Nou, dat En hoe ik zorg, je, te zorg te je ervoor willen. dat dat zo lang mogelijk en zo vaak mogelijk... ...dat je dat zo lang en zo vaak mogelijk bent? Nou, laat ik even, net als die meneer zeggen... ...dat je eerst eigenlijk door een heel diep dal moet gaan... ...op nul uit moet komen om weer omhoog te kunnen. Dat is mij twintig jaar geleden overkomen, een soort crash... En toen heb ik via tekenen, schilderen, schrijven, heb ik weer helemaal mezelf het put getrokken. En sindsdien gaat het alleen maar fantastisch. Weet je ook waarom je erin zat? Oh ja, ja. Mogen wij het nou, ook weten? Dat was, dat was niet kinderachtig, maar ik bedoel, ja, je kan natuurlijk ook op een vulkaan dansen. Ah, Oké. Okay. Uh, maar in ieder geval, uh, heb je door te tekenen en, uh, enzovoort... Uh, ja, ik ben zelfs met een boek bezig voor de GGZ. Ah, Dat okay. wordt helemaal handwerk, grafisch, uh, met handschrift en uh, ook cartoons, gewone tekeningetjes, uh, mandala's, uh, poëzie, proza. Dat wordt een mooi boek. Ieder A4 is een op zichzelf staand geheel. Ik heb al contact mee van, met iemand uh, met e van de uh, Nationaal Fonds Geestelijke Gezondheid over gehad. Dus die gaan het uitgeven. Hey, even terug naar het uh, geluk. Jij geeft een eigen beheer uit. Oh, oh oké. Okay. Ben je gelukkig? vind ik wel ja. En ik straal het ook uit. Maar dat is, heeft er ook mee te maken dat ik dus een ontzettend leuke meneer ben tegengekomen. En dat wordt steeds leuker. Maar goed, uh, ik vind, geluk is, is niet alleen mentaal, geluk is ook fysiek. Want als ik namelijk op de fiets zit, dan begin ik soms vanuit mezelf te zingen. En dan ben ik altijd stom verbaasd wat ik zing. Want dat kan heel vaak een kinderliedje zijn, wat ik net gehoord heb. Maar wat een bel heeft doen rinkelen. Ja, ja. Of ik zit jazz standards te zingen. Ik heb wel eens gedacht, ik ga een opera schrijven met allemaal uh, liedjes die al heel lang bekend zijn. Maar dat wordt natuurlijk ook door meerdere mensen gedaan, dus ik ben niet de enige die dat zou willen. Wat ik verder belangrijk vind is uh, dat ik een soort mantra voor mezelf heb bedacht. Dat, dat als je leert accepteren en vergeven, maar ook naar jezelf toe, en je kunt loslaten, dat dat eigenlijk al een uh, axioma is voor geluk. Heb ja, ik meneer Veenhoven nog bij jou? Oh, je ja, zult het met mij moeten doen. Maar eigenlijk wil ik dit gesprek nu graag beëindigen. Niet omdat het niet leuk is, maar omdat er nog veel meer mensen aan het woord willen komen. Ja, maar ik wil dus echt een nadruk leggen op creativiteit. Ja. Dat is absoluut heel bijzonder. En verder, ja, dankbaarheid, hè. Ik bedoel, uh... Ja, nee, nee, nee, maar ik zei dat ik het graag wilde beëindigen. Hè? Dus okay. we, we houden het op die creativiteit. En dan ga ik naar de volgende. En ik okay. dank je voor het bellen. succes. Doeg. Dag. Uh, even de mail tussendoor. Ehm... Um... Even kijken. Klaas, je mag van mij, Louis, de eerste beller, danken voor zijn college over geluk. Onvoorspelbare, nuchtere wijsheden. Oh, voorstelbaar, sorry. Onvoorstelbare, nuchtere wijsheden en ideeën van iemand die bijna alles heeft meegemaakt. Ben onder de indruk van zijn opmerkingen en ga die zondag nog eens beluisteren via de site. Dat kan morgen al, hè? Casaluna.ncrc.nl Ik wens jullie een mooie nacht, zegt uh, Jos. Dan gaan we naar Jaap. Goedenacht. Ja. Hallo. Dag Klaas, met Jaap. Hallo, in de auto. Zo te horen. Ja. Klopt, ja. Wat maakt jou gelukkig? Heel veel dingen maken mij gelukkig, Klaas. Gelukkig wel, want ik mag mezelf prijzen als een gelukkig mens. Maar dat... ik vertelde dus net ook aan die mevrouw die ik belde, van een heel groot moment van geluk voor mij was, dat is nou een jaar of negen misschien terug. Ik ben dus beroepschauffeur, nu zit ik ook achter het stuur van de vraag. vrachtwagen. Waar... Ja. Toen kreeg ik, uh, en iets meer dan een jaar tijd, kreeg ik twee hele zware ongevallen. Gelukkig buiten mijn schuldroom, maar wel met fatale afloop voor die twee personen. Oh, Vooral die eerste persoon. Dat heeft mij heel veel gedaan. Zijn die overleden? Ja, helaas wel. Oh. Maar toen het grote geluk na die tijd voor mij was... Kijk, alles werd heel prima afgewikkeld door politie en door, noem het maar op... Toen werd ik s'avonds thuisgebracht door een politieagent. En... En, de, en dan kom je thuis, je vrouw die staat in de keuken en mijn vrouw die zegt niks, nee, die zegt alleen hallo. En ze zegt tegen ons of wij wel wat te drinken wouden hebben. Jawel, zegt de en als u het heeft, vraag een bakje koffie. Ik zal het nooit vergeten. En nog zegt ze niks. Ze kijkt mij ook eventjes aan, maar verder is ook niks. Ze had de koffie klaargezet, eh, het begon door te lopen en dan kon ze naast mij zitten op de leuning van de bank. Ik zal dat nooit vergeten. En ze legt alleen een hand op mijn schouder. En nog zegt ze niks. Dat was voor mij zelf was dat een zo groot moment van geluk. Van ja, hoe moet je dat omschrijven? Wetende dat er iemand bij je is, naast je zit, die je begrijpt. Ondanks dat je heel veel verdriet hebt. En dat is voor mij een heel groot ding van geluk. Dat er altijd mensen zijn, in dit geval gelukkig mijn vrouw, waar ik al 32 jaar mee getrouwd ben dat die je zonder een woord te zeggen, dat die je begrijpt, dat die je steun kan geven. Want jij had haar wel gesproken toen, je had haar aan de telefoon gehad bijvoorbeeld, uh, misschien. Nee, die eerste zware ongeval die gebeurde smorgens. Zij is opgebeld door een politieman. Waar zij toen die dag heen gegaan is, dat weet ik ook niet precies. Ik weet wel dat ze vlak na het telefoongesprek met die politieman naar een vriendin van haar gelopen is. En ik, had, ik, en ik heb haar niet eerder gezien als toen die politieman man mij thuis bracht. Toen sprak ik haar voor de eerste keer. En, die en dan die hand op je schouder, weet je wel? Ja. Dat is het toppunt van verbondenheid waarschijnlijk. Ik denk het. Ik denk het, of ik weet het wel zeker. En maar. is dat iets wat jullie vaak merken bij elkaar? Ja, toch wel. Wij hebben ook in ons leven, ook met ons gezinnetje hebben wij ook wel onze ups en downs gekend, zoals iedereen? En dat je elkaar soms of soms ja, bij dat soort momenten kan begrijpen zonder wat te zeggen, dat is een toppunt van geluk. Ja. Is het dan. dan... Is het eigenlijk niet eng om weer in zo'n auto te stappen als je dat twee keer hebt meegemaakt? Uh, eerst wel. De eerste, ik werd thuisgebracht, ben ik een dag thuis gebleven en toen heeft mijn toenmalige werkgever die heeft mij toen gebeld of ik wel even op kantoor wil komen. Toen ben ik met een, iemand een stukje mee gaan rijden en ik ben tot op een hele grote hoogte ben ik nooit bang geweest. Maar je gaat wel anders rijden, je gaat wel anders denken, je gaat anders leven. Ik weet niet goed hoe dat dat zeggen moet, maar zoiets heeft zo'n impact op je dat je... Ja, dat je hele leven toch iets verandert. Ja. En heeft dat, want je zegt, kijk, toen ik thuis kwam en mijn vrouw legde die hand op mijn rug. Ja. Toen, dat was geluk. Maar aan de andere kant had je natuurlijk ook dat enorme drama meegemaakt. Ja, dat had ik ook zeker. En dat was geen ongeluk? Wat zegt u? Was dat niet juist het tegenovergestelde van geluk? Ja, het is misschien een beetje dubbel. Ik, ik, ik weet dat niet. Kijk, je maakt dat mee. Je leeft dan in een roes, eigenlijk. Je wordt heel goed opgevangen. Ik, in mijn geval, door alle hulp en Tuurlijk. iets. Tuurlijk. Dat is, dat is een beetje dubbel. Maar dan aan de andere kant, dat geluk, dat overstemde mijn verdriet, dat mij dat was gebeurd. Ja, mooi. En dat kun je altijd weer een beetje oproepen, het idee dat jullie samen zijn en elkaar kunnen steunen. Gelukkig wel. Ja. Gelukkig wel. En dat hebben wij tot nu toe gelukkig nog altijd. En ik zou haast zeggen, ik hoop dat ons dat nog heel lang gegeven mag blijven. Ja, dat hoop ik ook. Dat hoop ik echt. Jaap, ik dank je wel voor het bellen. Graag gedaan. Mooi verhaal. En uh, een goede reis. Moet je nog lang? Nou, met een uurtje dan ben ik weer bij de zaak. Ik heb vannacht niet zo'n lange rit. De normale ritten die zijn meestal s nachts voor mij van zaterdag uh, 6 tot s morgens 6, 7. Maar nu heb ik vanavond een klein ritje. Nou, lekker slapen zometeen. Dank je. Bedankt hè. Oké. Okay, goed aan je dan. vrouw. Dank u. Doeg. Doe me. Daar. In de mailbox is er een mailtje binnengekomen van Jolanda die schrijft. Je weet precies wat je gelukkig maakt als je het niet meer hebt. Dat klinkt niet goed, maar. Ik kan me er wel iets bij voorstellen. En um, dan hebben we er nog uh, Helene, die schrijft... Hey, <laughs> ik ben muzikant en schrijf Nederlandstalige rapnummers. Ik schreef ooit, nummer, uh, ooit een nummer over mijn visie op geluk. Hieronder de tekst. Even kijken. Hmm, doe even een stukje, want het is een vrij lange tekst. Moet ik het gaan rappen? Zal ik het proberen? Nee, kan ik niet. Je woont op een onbewoond eiland ergens in mijn hoofd. Ik weet niet precies waar, maar ik weet dat je daar woont. Daar op dat eiland een oase van volmaakte rust en stilte... omringd door zeeën van hectiek... hoop jij dat ik mijn weg zal vinden. Naar dat eiland in mijn hoofd om zo bij jou te kunnen komen. Om samen te liggen op het strand, te kijken naar de maan en weg te dromen. Nog even het refreintje. Je woont op een onbewoond eiland ergens in mijn hoofd. Ik weet niet precies waar, maar ik weet dat je daar woont. Je woont op een onbewoond eiland ergens in mijn hoofd. En het enige wat mij boeit is hoe, ik, hoe kom ik daar ook. Dank je wel, voor deze mail. Nog even naar de tweets. Oh, er wordt lekker gemaild en getwitterd. Uh... Oh, Janne reageert nog even op het gesprek dat we hadden. En, uh... Nee, dat was... Dat... Oh, René Klaassen, geluk is anoniem genieten. Anoniem genieten. Waarom zou dat nou geluk zijn? Uh... En Janneke gaat slapen, zegt ze. Nou, iedereen... Uh, nee, dat doet ze trouwens niet. Maar ik neem aan dat zij iedereen welterusten winst. Uh, Frederik, goeienacht. Ja, dag gaat dit? het? Het gaat goed. Ik ben tamelijk gelukkig, geloof ik. Ja, <laughs> ja ik vind dat een mooi woord, hè? Het is een, het is een, ja, het is een mooi woord, ja. Ik heb straks, voordat het vraag-uurtje kwam... Uh, heb ik zitten luisteren naar, uh, naar die uh, professor, die geëmigreerde professor. En uh, hij had uh, op een gegeven moment ook bepaalde uh, dingen waar hij ook niet zo heel erg zeker van was. En, en uh, een vraag van je was, uh, uh, ja, geluk is toch wel erg subjectief. Mm -hmm. En toen zei hij, nee, nee, want je kunt het dan meten. En toen to, kwam wel vijf procent. En uh, dat mag je zeker wel Ja, een afwijking van 5 ja. Ja, ja. En uh, nou, ik ben daar uh, een, een beetje andere mening over. Het is zo ongelooflijk breed, dat hele spectrum wat, je, wat men geluk noemt. Dat is, dat is uh, ja, voor, voor een, een, een, een, ja, een mens die, die helemaal niets gewend is... Uh, is het kleinste beetje uh, aan, aan uh, anders uh, zijn wat, wat hem kan beroeren. Uh, dat is al een, een geluk. Ook al uh, en dat kan ook al langer duren, omdat hij van, van een van een heel uh, zeg maar laag geluksniveau komt. En uh, voor iemand die die uh, altijd gewend is het alles te hebben en te te, te kunnen doen wat hij wil en en uh, Gelooft dat die werkelijk in, de juiste, uh, in het juiste geril van het leven loopt. Uh, is dat ook weer een ander, ander geval, natuurlijk. Uh, uh, die kan nog bijna niet uh, boven die uh, normaliteit uitkomen. Ja, dus, dus de, het is een relatief begrip? Ja, het is een puur relatief begrip. Alhoewel uh, de, de. hoe heet hij nou? Hoe Veenhoven? Iets van of zo, Veenhoven. Of? Ah, Veenhoven, ja, ja. ja ja ja zijn dochter die, dat is trouwens heel erg mooi liedje ja, mooi hè meke ja, ja, meke was ja, dat? dat heb ik echt genoten <laughs> uh, maar de, de, de metingen van dit hele uh, geval is erg moeilijk zijn erg moeilijk ja maar nou, nou hij heeft het wel Want, over gelukt dus iedere persoon zal totaal anders beleven ja, klopt. Frederik, mag ik even? De, ja. uh, want uh, hij had het over uh, levensvoldoening, hè? Geluk is ja, levensvoldoening. We ja, ja. misschien... probeerde het iets uh, uh, in te perken, zodat je niet dat, dat helemaal over, over een grijze massa zit te praten. En we probeerden iets, iets meer te, te definiëren uh, wat hij aan het onderzoeken was. Maar hij kwam toch zelf ook iedere keer weer met het woord geluk uh, tevoorschijn. Ja. Ja. Maar dat, dat, dat was wat me erg opviel. En uh, uh, ja, zo, zo is, ik, ik uh, zal maar zeggen, voor mij persoonlijk, uh, is, is geluk ook het, het feit dat je, een, uh, dat je tevreden kan zijn. Ik heb in die tijd dat jullie samen gesproken hebben, heb ik het woord tevreden niet gehoord. En dat, dat, dat viel me heel erg op. Is dat zo? Oh, dat, ja, uh... het woord tevreden werd niet Gehoord. En uh, ik vind een mens die tevreden is en zich dat ook realiseert, ja. die moet eigenlijk wel gelukkig zijn. En wat maakt jou tevreden en gelukkig? Um, uh, ik, ja, ik, uh, ik zit nou naar het Nederlandse woord te zoeken. Ik, ik, ik woon al sinds uh, ja, iets van 44 jaar in Buitenland in Zwitserland. Ik ben nog van Zwitserland op. En... Doe, doe het Duitse woord maar. Nee, doe toch maar het Nederlandse woord. Uh, um, <laughs> uh, if are in balance. Oké. Okay. Uh, ah, oké, okay. in balans zijn. In balance with yourself. Ja, oké. Okay. En dat, ben je dat nu? Ja, ja, ja. Nou, ja. ja, mooi. Een beetje weer beter als een tijd geleden. Ik heb helaas uh, voor. voor uh, uh, niet helemaal twee jaar terug. Dus heb ik mijn vrouw verloren. En wij kennen elkaar, 42 jaar. En uh, dat was heel erg want we hadden het echt uh, heel mooi samen. Yeah. En ja, je, ik, ik ben nu net gepensioneerd. En uh, dan ben je opeens alleen. En yeah. dan is het een hele andere zaak. En, uh, maar het is toch niet zo... Ik kan, uh, wanneer ik me uh, wat triest voel, dan, dan kijk ik toch weer terug naar die tijd. En... Dan moet ik toch weer zeggen: van ja, uh, alles bij elkaar. Uh, ik had het niet mooier kunnen hebben, bijna. Dat, of hij het mooier had kunnen hebben, dat weet je niet. Maar uh, nee, ik, ik, kan, ik voel me daarbij gelukkig dat ik dat gehad heb met haar. En dat vind ik wel een heel erg mooie mooi, uh, gedachte. Ja, kan ik me voorstellen. Uh, en daar kun je dan ook geluk uit putten. Alhoewel, het, het moment uh, dat ze, dat ze uh, stierf. Ik heb uh, een ongelofelijke moeite gehad... want ze heeft van, van uh, begin 2009 tot, tot einde uh, 2009... ze kreeg opeens een acute leukemie. En uh, toen moest ze uh, daar met uh, iedere keer vijf weken behandelingen doorheen... en uh, totaal gesloten ruimte. Uh, ja, je kent dat wel, die, die, die, die verhalen. In ieder geval... Uh, want je bent dan totaal uh, zo uh, onder je uh, je hebt geen weerstand meer niet. omdat je je je, je van het van het uh, hele lichaam wordt uh, totaal gedood eigenlijk. Ja. En, dus dus en, uh, dat was een hele dat is dan het het, uh, het grootste gevaar dat je natuurlijk en, en zij is ook inderdaad uh, vijf zes keer uh, gedurende Ja, dus, dus dat was een hele verdrietige periode. En, en daarom is het extra mooi dat, dat je nu... uit haar mondhoek. En uh, ze is direct in, in, uh, uh, in de MRI geweest... en direct weer in de intensiefstation. Maar dat had ik al uh, een vijf, zes keer meegemaakt. Ja, Frederik... Infecties. Frederik, ja. Ja. ja. Het is ontzettend bot, maar ik... Ja, het is... Het is uh, ik begrijp het. Ik... Maar uh, ik wil alleen het, het, het verschil vertellen. De, de woede die dan kwam... omdat de, het, het punt geweest was van in anderhalve dag had ik hem kunnen mee naar huis nemen en, en daarna heb ik me weer moeten bezinnen op wat allemaal moois was geweest en daar is mijn geluk weer langzaam aan, uh, aan opgeklommen Niet? dus uh, dat zijn allemaal zo individuele dingen en, en het je moet ook maar in staat zijn en het uh, ook genetische materiaal mee hebben... om dat allemaal te kunnen doen. Ja, en in jouw geval is dat, is dat gelukkig gelukt. Ik ga je nu onderbreken, Frederik. Ja, ja, natuurlijk joh. Bedankt voor het billen. Klaas, hele prettige avond. Ja, jij ook, hè? Op het zijn Ik uh, luister heel erg vaak. Nou, dat vinden wij fijn om te horen. Dankjewel, tot de volgende keer. Tot ziens. Hè. Ga ik naar Adrie, Goeiedag. Ja, hallo. Nou, geluk, hè. Ja. De grootste humor die er is, het is eigenlijk het... Uh... Een luchtig onderdeel van je leven waar het ligt, dat weet je niet. En ik, ik, ik geef de beste omschrijving dan in een, in een simpel liedje van Rudy Karel. Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. En ook een uitspraak van movies. Het loopt altijd slecht af, want uiteindelijk gaan we allemaal dood. Dus dat, dat is, uh, je kan geluk niet omschrijven. Het zijn momenten van het begin tot het eind. Dus als jij, als jij naar je eigen leven kijkt, dan, dan is het moeilijk vast te stellen... op wat voor moment je gelukkig bent en, en waar dat don, ja, ja. dan door komt. Dat, dat kan je niet vaststellen, dat kan je niet beïnvloeden. Maar je kan er toch wel ja, dat... achteraf, uh, uh, als je er naar terugkijkt, uh, iets over zeggen? Ja, wat? Ik, nee, ik, ik, ik, ik luister naar jou en je vraagt de omschrijving van geluk. Ik denk dat het, dat het er niet is. Het ja. zijn momenten. Maar dus, ja. Oh, hoe, wil even... je hoe wil je er, een, uh, ja, wil je er een, een. Nou, ik moest er ook over nadenken, natuurlijk. Hè. Een status op... aan geven. Ja, een status aan geven. Maar je kan toch. Ik, ik het, is een beetje, het is een enorm cliché, maar ik kan er een heel erg gelukkig worden als ik met mijn dochter bezig ben, bijvoorbeeld. Ja, natuurlijk. Maar dat zegt die meneer in, in, in, de, in het midden. voor het eind van zijn gesprek. die meneer die vorige gesprek. moet ik luisteren ook altijd naar degenen die op de radio zijn. Die zegt dan een, een, een vorm van tevredenheid. Dus ja. je, hebt, je hebt het gevecht voor het leven en dan komt er een vorm van tevreden uit dat, dat het goed is en het eet dan geluk. Nou, omschrijf het dus eventjes, hallo. <lacht> dan mag je er wel weer een boek van Freud uh, bij pakken. Ja, of een liedje van Carmichelt. Nee, uh, Carmich, van, van uh, uh, Rudi Karel. een liedje van Carmichelt, ik waar het je het had, maar niet omdat ik het aan nou zeg. Maar als ik nou, uh, wat, wat, wat geluk betreft, zit er in het in malle liedje, je hoeft Tony helemaal er niet altijd bij te... Uh, te slepen, maar in dat liedje zit zoveel, zoveel werkelijkheid en dat, dat, dat deed me er meteen aan denken. Ja, en welke dus is dus van ik ging Heer... al mee in de... Oh nee, Rudy Karel. Ja Rudy Karel was het, wat zei, wat zei ik nou? Toon Hermans zei je? Of Toon Hermans, Je ja, brengt me dat, wel dat... in de war zo, hè? Ja, nee, oké, okay, maar je weet wat ik bedoel, het verschil, maar gewoon een simpel, een simpel liedje of, of een melodie die je hoort, hè, dat, uh, het meeste, meeste woorden in het leven die, die, die, die bestaan uit warme lucht. En uh, als je je daar gelukkig bij kan voelen, dan hoef je ook niet zo uh, alles na te streven. Zit in de kleine dingen. Ik dank en je wel. De kleine ja. dingen die je doet, hou op, uh, voor je het weet hebben we de top honderd, stop dan maar. <laughs> hey ja. Adrie, dank je wel hè. Ja, oké. Okay. Goeienacht. Bart. Hoi, goedenavond. Hallo. Hoi, met Bart. Um, ja, ik, ik viel eigenlijk wat later in de uitzending, en toen dacht ik van ja... Ja, ik heb al tegen je medewerker, die vriendelijke dame... Tegen mijn ja, assistente. Zo'n bijzonder verhaal heb ik misschien nou ook weer niet, hoor. Maar het, het gaat over een, ja, een geluksmoment... wat ik eigenlijk pas later gerealiseerd heb dan... of tenminste dat ik me dat zelf bewust werd... wat eigenlijk pas later in mijn bottenhersens hersen doordrong... Ja. Was een, uh, ja, of denk ik, nou, misschien... jaar of tien, vijftien, ja, nou, korter. Toen waren, <lacht> waren we met een sportclubje in Praag... Ja. Voor een sporttoernooi. En iedereen die Praag kent weet dat het een hele mooie stad is. En uh, er was toen een, een boot. Toen hadden we een diner op, dat, op die boot. ja Gewoon na, de, na die middag. En toen uh, ja, kon je dan uh, lekker dineren op die boot. En er was boven op die boot was ook een, een open dek. Of misschien met een klein afdakje eroverheen. En na het diner ging ik naar boven. Op dat dek. Eigenlijk was het vrij stil, terwijl het hartstikke lekker weer was. Met een kop koffie ging ik daar naartoe en een sigaretje roken. Oké, okay, sigaretten roken mag niet meer tegenwoordig, in de openlucht wel. En nou, ik zat daar gewoon eigenlijk volkomen neutraal... zonder iets na te denken, verder helemaal niets. Dus ik zat daar met mijn sigaretje te roken, een kop koffie... komt een meisje naar me toe, een van de deelnemers van die club... nou, het was verder ver, vrij weinig bekende. Oké, okay, uh, kan ik naar ze komen zitten? Natuurlijk, ja, uh, prima. Ook een kopje koffie had ze bij zich. En wat ik... Dus dan ga ik nu achteraf terugredeneren. Het was gewoon, denk ik, een graad of 21. Een heel cool biesje. Hey Bart, even tussendoor. Je hebt nog één minuut. Oké, okay, goed. Nee, nou, nee, wat nee. Dat is niet waar. Nee, nee je hebt nog, nog anderhalf minuut. Wat er toen gebeurd is... Toen... Nou, we hebben eigenlijk verder nergens heel veel... Ik ook dan misschien geef je mijn kop koffie... Achteraf is dat een van mijn mooiste geluksmomenten geweest. Ik heb met het meisje nauwelijks... Ge eigenlijk weinig. En ik voel me gewoon zo... Achteraf... Denk, het was net een droom gewoon. Als ik nu nog terugdenk aan een geluksmoment... dan is het dat moment gewoon. Ben je nu met haar getrouwd? Ik, uh, we zijn allebei heel erg vrijheidslievend. Ik ben bang dat zij haar vrijheid... en ik mijn vrijheid ook... Uh, maar we gaan nog wel regelmatig, ja, we zijn nou eigenlijk af en toe een beetje reismaatjes. Dus we gaan nog wel eens naar Praag. Ja. Ah, maar wat was het nou in dat gesprek dat het zo bijzonder maakte? Nee, gewoon het feit dat ze er was. En wat was het dan in haar dat het zo bijzonder maakte? Dat ze gewoon er was, ja. Ja, maar er zijn wel meer mensen. En, nee, maar gewoon alles. Gewoon, ja, de temperatuur, gewoon, ja. <laughs> 21 ja, het was graden, echt, echt, echt, een droom. Het was gewoon echt een geluksmoment, ja. Maar is er dan, dat... was ze dan zo leuk, of zo mooi, of zo was ik over dat meisje gewoon naam niet noemen zeker ja hoor zo zwart als een hoed. Uh, ja mooiste, mooiste zwarte meisje wat uh, bestaat Nou, zeker weten ja ja ja nou klinkt goed ja zeker. Ik hoop dat, je er, ja. dat je dat je dat gelukkig moment uh, ja. ja ik denk dat echt met heel veel hoe lang ja. hoe lang was dat nou geleden ja het kan 60 my... mei kom komen vraag in Praat, dus ik kan vijf jaar, ook zeven jaar geweest. Oh, zoiets. Oké. Okay. Nou, ik hoop dat het nog een keer voorkomt. Hé, hey, dankjewel hè, Bart. Okay. Ik moet door, want het is bijna afgelopen. Uh, ik wil iedereen nog bedanken voor het uh, bellen. Ik zie nog een tweet van Matroos S. Mijn talent om muziek te maken, mijn vriendin en mijn werk als matroos... maken mij echt gelukkig. Nou, dat is een mooie afsluiting. Nee, want ik moet nog even het antwoordapparaat inspreken maandag... Dan praat Lex Bolmeijer met de animatieregisseurs Albert Het Hoofd en Paco Fink. Zij werken dag en nacht aan, het eerste nieuwe lange, uh, uh, aan de eerste nieuwe lange animatiefilm sinds 1982. Dat was toen Bommel. Deze film heet Trappel. het verhaal van de dieren die Sinterklaas willen vieren. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hey Lex, jouw gasten Albert en Paco zijn de hele tijd bezig met dieren die Sinterklaas willen vieren. Als Sinterklaas nou zelf ook een dier zou zijn in hun film, wat voor dier dan en waarom? En als je nog iets meer tijd hebt, hoe zit het met de Zwarte Pieten? Wat zouden dat voor dieren zijn? Nou, het wordt vast een heel mooi gesprek met die twee mannen. Ik zou zeggen, geniet ervan. Goed, dit was Kazaluna voor vannacht. Ik kijk nog heel even in de mailbox. Oh, die mailbox hier. Oeh. Nee. Ik heb een mailtje dat het postvak bijna vol is. Dus het is maar goed dat deze uitzending nou is afgelopen. Dit was dus Kaas voor deze week. Uh, zometeen hier op de zender Nora Romanesco met nachtvluchten en vluchten in het verleden. Zij gaat zo meteen door tot zeven uh, uur vanochtend. Het is de hele nacht actief. Ik zou zeggen, blijf zo lang mogelijk wakker. Maar als u toch in slaap valt, uh, slaap lekker. En als u dan morgen wakker wordt, gewoon even op onze site kijken. casaluna.ncrv.nl. Want daar kunt u dit gesprek en alles nog een keer beluisteren. Goedenacht, tot volgende week. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Daarom maken wij programma's over mensen. Zonder geschreeuw. Maar met een hart. NCRV.